strong. De voorlaatste keer dat je hem hoorde, al zijn er de Els schijven. Maar je hoort hem nog veel vaker, want ik hoorde hem vanmiddag ook al bij Els in de Non-Stop. De Bee Gees met ayo ayo ayo, We gaan nog eens even klappen voor die jongens. De kopjes en de borden, de komende karat. Kie, wie, waar, weg, jij was af. Het is elke dag nieuwe zelfde liedje. Elke dag, elke dag, elke werkdag. Ja. Welkom, luistervriendjes van de Avashow. Ik zit aan het verkeerde schuifje, gelijk al in het begin van de show. Dat kan weer wat leuks worden vanavond. Of vanmiddag eigenlijk nog. Hè. Het is vandaag donderdag 4 november van het jaar des Allas 2015. En daar is hij dan weer op Radio L's 558. De dagelijks Avashow. Bomvol weer, verkeer, nieuws. En natuurlijk een hele hoop muziek, onder andere van Enrique Iglesias in zijn regia's. Bouw, Paul McCartney in de Wings. ACDC komt voorbij. The Move. Ja, een schitterend plaatje heb ik al op Facebook gezet gisteren. Gurley, weet je die nog dat medegroepje? Demus Roesos mag ook weer eens een keer optreden hier. Racy, echt van die bubbelgummuziek bub muziek. Peter Stardet, Henk Wijngaard. Ja, ook eens een keer Nederlandstalig er tussendoor. Abba en Oud die hier in de The Royal Guardsman. Dat is ook een heel mooi, bijzonder plaatje. Een beetje een oorlogsplaatje om te horen, maar wel heel erg leuk. De Spaaks komen ook nog voorbij, maar we beginnen zoals gebruikelijk met een plaat uit 1965. En dat vind ik ook wel een bijzondere plaat voor Echt een afwasshow plaat en ook echt een plaatje om het weekend alvast een beetje te gaan vieren. Want dat is hier al het geval, want ik ben morgen lekker vrij. Hier is Trini Lopez met Adalita uit 1965. Goedenavond, goeiemiddag. Je luistert naar op Radio LS 558. Si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar si por mar en un buque de guerra si por tierra en un tren militar si Adelita quisiera ser mi esposa si Adelita fuera mi mujer le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel Adelita se llama la joven, a quien yo adoro y no la puedo olvidar. En el campo yo tengo esta rosa, y con el tiempo la voy a cortar. Y si acaso yo muevo en campaña, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Een hele plaatje om mee te beginnen, kort plaatje, maar dat had je in die tijd hoor, allemaal korte plaatjes. Trini Lopez met Adalita, er staan momenteel 75 files in Nederland en de langste staat op de A15, 12,4 kilometer tussen Knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht Oost. De Ava Show. All Hit Radio, Radio Els, 558. Meestamp muziek, hè? meestampmuziek, ja, dat deed ik vroeger ook op mijn kamertje, maar toen hadden we nog allemaal houten vloeren, dus dan werd er al gauw naar boven geroepen, kan het wat zachter en niet zo stampen met je voeten. Je de Sparks uit 1974 met Amateur Hour en het is inmiddels al tien over vijf hier in de Afershow op Radio Els 558 en het volgende plaatje is zo bijzonder, daar ga ik ook niet doorheen praten. Uh, het is een beetje een oorlogsplaatje, maar dan wel leuk bedoeld. Het is allemaal afkomstig van de Royal Guardsmen en het heet allemaal Snoopy vs. de Red Baron. Acht hong! Yes, we zingen zo samen de geschiedenis over de zwijnkof in de hok op de lieve Red Baron. After the turn of the century, in the clear blue skies over Germany, came a roar and a thunder, men had never The screaming sound of a big war bird. Up in the sky, a man in a plane buried Von Rick, was his name. Eighty men tried, and eighty men died. Now they're buried together on the countryside. Looking dog with a big black nose. He flew to the sky to seek revenge, but the Baron shot him down. Cursor's filed again. 10, 20, 30, 40, 50 or more. The Bloody Red Baron was rolling on the score. 80 men died trying to end that spree of the Bloody Red Baron of Germany. Now Snoopy had swore that he'd get that man, so he asked the great pumpkin for a new battle plan. He challenged the German to a real dog fight. While the Baron was laughing, it got him in his sight. once and it fired twice and that bloody red bear went spinning out of sight Germany. Dit is echt weer zo'n vergeten plaatje, tenminste dat was bij mij het geval. Ik herkende hem wel weer direct, maar het stamt ook wel uit 1967. The Royal Guardsman met Snoopy vs. de Red Baron. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Bah, uit 1977, toen draaide die Abba fabriek op volle toer hoor. De ene hit na de andere. En dit was er eentje van Knowing Me, Knowing You. En ik vind het wel een van hun mooiste. Het is uh, inmiddels al even schuin kijken over mijn brilletje heen. 17 over de klok van 5 uur. Moet ik eigenlijk niet doen over mijn bril heen kijken, want dan uh, zie ik eigenlijk niks meer. Ja, goed, toch doen we dat allemaal. Hè? Dan kijk je over dat brilletje heen. Zo, we gaan maar eens even met het nieuws beginnen. Dat moet ook gebeuren. De brandweer heeft in de nacht van woensdag op donderdag voorkomen dat de zogenaamde pannenkoekenboot in Beverwijk gezonken zou zijn. Het lokaal bekende horecavaartuig bleek lek te zijn en moest gestabiliseerd worden. De eigenaar van het tientallen meters lange schip sloeg alarm toen hij s'nachts ontdekte dat het vaartuig overhelde. Het schip bleek water te maken, vertelde een woordvoerder uit Van de Veiligheidsregio. Brandweerlieden rukten uit met pompen en wisten het weer stabiel te krijgen. De maand november die jaagt op warmterecords. De komende dagen wordt opnieuw een maximum temperatuur verwacht van 20 graden. Vooral vrijdag en zaterdag zou dat het geval kunnen zijn. En het, en het aantal staat reeds op drie dagen in een week tijd. Dat is uniek in de weergeschiedenis. Afgelopen dinsdag werd het in Maastricht 20,9 graden warm. En zo warm was het nog nooit geweest in Nederland op 3 november. Met een zuidelijke tot zuidwestelijke wind wordt lucht vanuit Afrika naar ons land geblazen al dus weer online, ja niet alleen warm de lucht, maar daar hebben we het verder maar niet over. Bewoners van Amsterdam Nieuw-West kunnen binnenkort een mobiele flitser bestellen. De politie in het Amsterdamse stadsdeel wil verkeerscontroles gaan houden op plekken die de bewoners belangrijk vinden. Dat meldt AT5 op basis van een Facebook-bericht van de politie. Bewoners kunnen onder het bericht aangeven waar, wanneer en waarom er een verkeerscontrole moet komen. Op basis daarvan zal de politie dan controles gaan houden. Achteraf zal verslacht worden, verslacht, geslacht worden, genaan. nee verslag natuurlijk. Gezond eten hoeft niet duur te zijn. Voor ongeveer 2 euro per dag zet je een gezonde, warme maaltijd op tafel. Dat zegt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het Nibud en het Voedingscentrum. De Gezondheidsraad kwam woensdag met de nieuwe richtlijnen over gezonde voeding. Daarin staat dat de mensen meer groente, fruit, volkorenbrood, peulvrichten, noten en vis zouden moeten eten en juist minder vlees. Frisdrank kan beter worden vervangen door water, thee of gefilterde koffie. Jawel. In Meethuizen, dat is in de gemeente Del Seil, is een kudde van 65 scha schapen gestolen uit een weiland. Dat heeft de Groningse politie bevestigd na berichtgeving van RTV Noord donderdag. Volgens de zegsman komt het niet zo vaak voor dat een hele kudde wordt ontvreemd. Hij weet zich een geval van vorig jaar te herinneren, toen ging het om zo'n 50 dieren. Enkele gemeenten in Gelderland hebben nog ruimte voor de noodopvang voor in totaal 2000 tot 2500 asielzoekers. Het gaat deels om grote en deels om kleinere locaties waar mensen langere tijd kunnen blijven. Al dus verantwoordelijk provinciebestuurder Jozan Meijers vandaag. Nog een berichtje. Het ministerie van Veiligheid en Justitie krijgt er 100 miljoen euro per jaar bij. Het is de eerste stap om de gigantische problemen met het huishoudboekje daarop te lossen. Dat melden Haagse bronnen aan de Telegraaf. Het kabinet is momenteel druk bezig een oplossing te vinden voor de fel bekritiseerde begroting van minister Van der Steur. De afgelopen Je ziet ze overal, de containers, ze rollen maar door En voor jou en voor mij, brengen zij hun vracht nabij De containers, ze zijn er dan voor Laat ze gaan, gaan, gaan, geef die jongens toch bijdraan Al gaan ze soms ook niet zo snel Nou eens op je rem, denk aan het bedoel aan hen. In containers en laat ze erdoor Containers ze moeten erdoor. Op het land over zee brengen zij hun lading mee. De containers ze rollen maar door. De man aan het stuur, die maakt menig overtuur Maar wat wil je hun lading gaan voor? Laat ze gaan, gaan, gaan, geef die jongens toch vrij baan Al gaan ze soms ook niet zo snel Nou eens op je rem, denk af en toe aan hem Die containers en laat ze erdoor De containers, ze moeten erdoor gaan, gaan, gaan, geef die jongens toch baan. al gaan ze soms ook niet zo snel. Nou een zopje rem, denk aan het dood aan hem, die containers en laat ze erdoor. De containers, ze moeten erdoor. Dat zeggen wij ook altijd met de ELS-fabriek, uh, de non-stop-fabriek. Die containermuziek moet er helemaal doorheen, non-stop achter elkaar. Henk Wijngaat natuurlijk hè, uit 1980 in zijn succesperiode met de Containersong had hij daar een grote hit mee. En ik vind het uh, best wel een aardig plaatje, hoewel ik niet zo erg op Hollandstalig ben. Maar goed, uh, af en toe moet dit gewoon een beetje kunnen hier in de AFSO op Radio ls 558. We gaan eens even lekker door naar 1969 met een geweldig mooi plaatje van Peter Started. Het is allemaal getiteld Where Do You Go To My Love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 From the Sorbonne and the painting you stole from Picasso, your loveliness goes on and on as it does. When you go on your summer vacation, you go to la Lapin with your carefully designed topless swimsuit. You get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 Cause I can look inside your head. Elke week bij Radio Els 558, de historische top 40 van 40 jaar geleden. Luister mee en fris je geheugen op bij Radio Els 558. Your music on internet, Radio Els. Here's my story sad but true, about a girl that I once knew. She took my love and she ran around every single guy in town Zo bekend plaatje van de formatie Eresi uit 1981, maar het is toch wel de moeite waard hoor. around Zoo is gewoon hele gezellige donderdagavondmuziek, absoluut. Oh, het is hier alweer tijd voor... Oh, Els, lekker, lekker, dankjewel. Els komt binnen met uh, de bekende kop chocolademelk met een scheut. Rum door en dan gaat de telefoon, maar dat gaat helaas niet hè. Ik moet... Uh... <coughs> Laat hem zo wel even kijken wie dat was. 5 november is het vandaag en dat is de 390ste dag van het jaar en er komen er nu nog 56 tot het einde van het jaar. Vandaag in 1530 op Sint Felix kwade zaterdag, het staat er op zijn Oud-Hollands, vindt een grote stormvloed plaats waarbij de eilanden noord en Sint Philipsland onder water verdwijnen. In 2006 de voormalige Iraakse president Saddam Hussein wordt samen met zijn halfbroer Barzan Ibrahim al titriki en revolutionair hofrechter Awad Ahmed al-Bander veroordeeld tot dood door ophanging wegens misdaden tegen de menselijkheid. En in 1688 stadhouder Willem III de in het Engelse Brixham, waarmee de Glorious Revolution begint en Willem koning van Engeland wordt. Jawel. Dat was wel een machtig man toen, hè? de stadhouder van Holland en koning van Engeland. Ja, dat kon toen allemaal. En in 2012 in Nederland wordt het kabinet Rutte 2 beëdigd als opvolger van kabinet Rutte 1. En dat gebeurde na de Kamerverkiezingen van 12 september 2012 en de daaropvolgende kabinetsformatie. In 1904 de Engelse atleet Alfred Schroep vestigt het werelduurrecord atletiek in Glasgow. In één uur tijd loopt hij namelijk 18.000... Ja, lees ik dat goed? <coughs> Excuus hoor. Hij loopt in 1 uur 18.742 meter, dat is nogal niet wat zeg, jonge jonge. Dat is uh, net als fietsen, Ja, hij gaat net zo hard als een fiets. En in 1987 prinses Juliana opent de weg over de Oosterscheldekering, dat is de Rijksweg 57, een 11 lang, kilometer lange verbindingsweg tussen Walcheren en de Randstad. Mede door de aanleg van een speciaal windwaarschuwingssysteem bedroegen de kosten van de weg zo'n 93 miljoen gulden. Dan gaan we eens even kijken wie er geboren zijn. Volgens mij waren dat er aardig wat vandaag. In 1563 was dat Anna van Nassau, dat was de dochter van Willem van Oranje en zij overleed in 1588, dus helaas niet zo oud geworden. En in 1931 werd geboren Ike Turner, Amerikaans schieterist, producer en componist, hè? ja van... Uh, van dat duo, hè? Ja, hij overleed in 2007. In uh, Sonny en Cher, hè? Nee, nee, Sonny en Cher, niet van. Uh, hoe heet ze nou, joh? Ben hel die naam kwijt. Tina Turner natuurlijk, ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. In 1936 werd geboren Uwe Zeler, hij is een Duits voetballer. En in 1938 Jo Dassin, Frans-Amerikaans zanger en muzikant, hij overleed in 1980. En Art Garfunkel is vandaag jarig. Hij zag het levenslicht in 1941. Herman Brood zou jarig zijn geweest. Waar het niet dat hij overleed in 2001 door zelfmoord. Hij werd geboren in 1946. En Pieter Noen, Brits zanger en acteur, werd geboren in 1947. Het zijn er nog wat vandaag zeg Els. Brian Adams is natuurlijk een Canadees zanger. Hij werd geboren in 1959 en een jaar later was het de beurt aan René Frober. Famke die is vandaag ook jarig en zij werd geboren in 1964. Maar gelukkig hebben we er weinig overledenen vandaag. Dat is dan wel weer prettig. Nee, me <coughs> loopt met tuintje nog? Ja, die loopt nog. In 1804 overleed Betje Wolf. Zij werd 66 jaar, maar zij was een Nederlands schrijfster. En in 2004 overleed op 72-jarige le leeftijd Donald Jones, Nederlands acteur en zanger. Maar even naar het weer kijken wat er vandaag op het weer was. De laagste minimumtemperatuur was min 5,9 graden onder nul. Dat was in 1920 en in 1994 hadden we de hoogste maximumtemperatuur van maar liefst 17,5 graden. De langste zonneschijnduur was in 1995, toen scheen de zon 8,5 uur. En de meeste neerslagduur dat was in 1998, toen regende het 9,1 uur lang. Ja, daar gaan we weer, hoor. Lekker door met de muziek. Op als zo, meer muziek. We shall dance, we shall dance the day we Dit is herkenbaar, want dit riedeltje helemaal aan het eind. Heb ik een jaar of 15 geleden eens een keer gebruikt voor een jingle. Ik weet niet meer wel wat voor jingle of zo, maar ik herken het gelijk weer. We hoorden natuurlijk Demus Roussos uit 1971, een van zijn allermooiste, vind ik persoonlijk. We shall dance. Nou, dat gaan we zeker doen hoor, want we hebben hier. Oh, wacht, ik moet hem nog even opzoeken. Uh, de klap op de knieënplaat, maar ik ben vergeten om uh, het riedeltje vast te zetten. Moet eens even kijken hoor, waar die staat. Waar die staat, waar die staat. Ik heb geen idee, ik kan die vinden. Oh ja, nummer 17 moeten we hebben. Ja, dat is uh, interne informatie hoor, voor mezelf. Ja, zo weet ik dat hier ongeveer. Uh, want uh, ik ben helemaal, dat, dat was een riedeltje was ik vergeten. En ik vind dit toch wel echt een klap op de knieënplaat. Want we gaan naar 1978, naar de dames van Gurley. En dat is allemaal getiteld Andy. For love it takes two. Bumper de bumper de bum. -pum -pum -pum -pum -pum. Daar gaan we weer. De klap op de knieën Ik vind dit echt allemaal prachtig hoor. Uit de jaren 60 en 1967. De move voor je met Night of Fear. 125 files momenteel in Nederland, we gaan eens even kijken waar de langste staan, nou, dat is bijvoorbeeld op de A1 tussen Naarden en Knooppunt Diemen, 12,1 kilometer stilstaand verkeer en langzaam rijdend, 13,3 kilometer op de A2 tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel, blum, blum, blum, blum, blum. 11,2 kilometer op de A2 tussen Culemborg en Zalt, Zaltbommel, dat is trouwens mooi, daar is het allemaal, kom ik op de fiets wel eens. 9,1 kilometer op de A4 tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. Blam, blam, blam, blam. Allemaal kleintjes. 10 kilometer op de A7 tussen knooppunt Julianaplein en Leek.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 10,6 kilometer ook op de A13 tussen Knooppunt, Prins Klausplein en Afrit Berkel en Race, daar is het altijd prijs. 10,3 kilometer op de A15 tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht Oost. Dan hebben we nog een grotere. run, nou, blam blam blam blam blam, ik geloof dat dit het wel zo'n beetje was hoor. Even kijken of ik nog eentje kan vinden. 9,5 kilometer langzaam rijdend verkeer op de A27 tussen Houten en Beelhoven. En dat waren ze dan wel weer zo'n meegegeven. Ja, ja, ja, ja. Oh god, wat gaan we nou allemaal krijgen? Uh, we gaan uh, even wat uh, hard rocken. Ja, Els is al gevlucht, want die moet daar helemaal niets van hebben. We gaan in 1990 toe naar ACDC en Tandarstraat. Ja, ja, ja, ja. Even een beetje hard hang hangbanger noemen ze dat geloof ik hè. Ja, ik ben er nooit zo kapot van geweest van die hard rock muziek. Maar er zijn hele volksstammen die vinden dit allemachtig prachtig. Nou, voor een keertje in de af en zo vind ik het ook niet zo'n probleem. We gingen terug naar 1990 met AC DC natuurlijk en Stamberstruck. Ik vond het wel altijd een mooi gezicht, dat kleine mannetje met die grote gitaar en Dan een beetje de gek doen op het podium. Ja, ja, ja, ja, mensen zijn soms compleet gestort, maar goed. Uh, we gaan weer aardig uitlopen in de show, want het is al negen minuten voor de klok van zes uur geworden. En ik heb nog heel veel muziek voor je klaarstaan. <zijntie> Zoals deze bijvoorbeeld van Palmer, Party en de Wings en Heidi, Heidi, Heidi, Heidi, En 1973. Morgen is er opnieuw tamelijk veel bewolking. Aanvankelijk is het droog, maar in de loop van de middag gaat het vanuit het westen nu en dan regenen. Het is uitermate zacht. De middagtemperatuur varieert van 15 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden van het land. De zuidenwind is matig aan zeevrij krachtig. Of krachtig, dat staat er raad. de Zuidenzee, dus, nee niet de Zuiderzee, De Zuidenwind is matig, aan zee vrij krachtig, of krachtig. En dat voor een instituut als de Academy. Mensen lezen ook de teksten niet meer, hè? Ze is wat typen. Ze gooien het gewoon gelijk op internet. Het is inmiddels uh, vijf minuten voor de klok van zes uur geworden. In dan was je ook bij Radio Els 558. Ik heb nog een paar plaatjes voor, zoals deze uit 1983 van Bouw, Bouw, Wow Wow Wow en wow, The Man Mountain. Zo en alle goede dingen komt weer een eind, hè? ook met de afwasshow op voor deze donderdag, de 4e november van het jaar, dus alles 2015, schotelen je we weer wat weer verkeerde, nieuws voor en natuurlijk hele mooie, gouden oude muziek en vooral vergeten plaatjes, want daar zijn we hier gek op. Uh, ik ga het toch net redden met de players zie ik uh, in een uurtje, dus dat is mooi voor Els, want die staat alweer te trappelen van ongeduld om achter die non-stop studio te gaan zitten om jullie 24 uur per dag van muziek te voorzien. Uh, ik heb zometeen nog een plaatje voor je, dat wordt een opname uit 1990 van Enrique Iglesias, de zoon van, denk ik. Ja, ja ik weet het wel zeker eigenlijk. En dat is allemaal getiteld Bailamos. Ja, ik weet geen idee wat het betekent. Ik ken geen Spaans, ben er zelfs nog nooit geweest in Spanje. En ik denk niet dat ik er ooit gaat komen, ook het is dus mijn daar veel te warm. Ja. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, we zijn er morgen weer, onder voorbehoud even, want ik weet nog niet, ik heb een vrije dag, hè, dus ik weet nog niet wat ik ga doen, misschien gaan we wel weer lekker fietsen, maar het weerbericht even een beetje hoort, en dan denk ik, nou ja, een beetje twijfel of we dat gaan doen. Ik zou zeggen, in ieder geval bedankt voor het luisteren, en graag tot morgen, bye bye, zwaai, zwaai. Nee. Veel ava in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekaloris ava